In de Randstad twee files in Noord-Holland. Op de A22 Velsen naar Beverwijk voor de Velsen-tunnel 2 kilometer vanwege werkzaamheden. En dit weekend is de A200 dicht, nabij Haarlem. En dat is te merken op de alternatieve route, de N205, de weg Zwanenburg naar Haarlem. Daar staat bij de afslag Hillegom 2 kilometer file. Tot zover de verkeers...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 Down. Your camera looks through me With its x-ray vision And all systems run down. We even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Vanaf een zonnig gasthuisplein. En wat ik altijd zo leuk vind is die hè? Geweldig Ze staan weer voor de deur geparkeerd. Genieten van het gasthuishofje. De Solex van de berg natuurlijk hè. Uiteraard. Hele schare dames op de Solex Kijk, dat doet hij helemaal goed. Gezelligheid in het centrum van Zandvoort. Voor Zandvoort en de regio. En wij komen ook uit het centrum en brengen ook heel veel gezelligheid. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert Jan, mijn waarde collega. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Ja, we zijn er weer. Heerlijk zonnetje erbij. Uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, er staat weer bomvol. Dus ik zou zeggen, houdt u in ieder geval pen en papier bij de hand. natuurlijk nou, om half vier de evenementenagenda. Rond de klok van half drie uh, het weerbericht. Rond de klok van kwart vijf het gedicht van de week. Nou, het zou u niet verbazen dat het over Sinterklaas gaat natuurlijk. Want die, ja, ja, ja. die is net uh, gearriveerd in Dordrecht. Uh, we gaan natuurlijk ook gewoon voetballen. En wel gaan we naar Bol. Weet je waar Bol voor staat? Bol? Nee, Broek op Langendijk. Okay, ja, ja. Ja, ja, ja. SW Zandvoort speelt om half drie uit tegen Broek op Langendijk. En daar is voor ons aanwezig onze sportverslaggever Joop Vannes. Dus we gaan bellen. Op dit moment is de Formule 1 kwalificatie in Abu Dhabi aan de gang. Dus daar hoort hij de TZT ook de uitslag van. En uh, uit actuele overwegingen gaan we ook rond half drie bellen met de Hoofdpiet. Die die nou? ho ja, hij is nu nog in Dordrecht. Maar uh, wij mogen hem bellen. En uh, dan morgen uh, komt hij dus naar Zandvoort. Eerst naar Dordrecht, dan door naar Zandvoort. Dus we gaan rond, ook de klok van half drie bellen met de hoofdpiet en kijken of alles goed gegaan is met de vlag en waar die zwarte pieten allemaal waren. Wat een gedoe allemaal. Want het hè? was een heel gedoe daar in Dordrecht, sure. want Sinterklaas was alleen op de boot en er waren een heleboel zwarte pieten waren zoek, maar die zaten daarachter in andere stroombootjes en de vlag die naar beneden ging. Dus we gaan alles weten en luisteren wat er gebeurd is aan de hoofdpiet vragen rond de klok van half drie. Daarnaast natuurlijk heel veel lokaal en iets minder lokaal nieuws. En het laatste uur natuurlijk veel sportnieuws. En muziek? Gewoon lekker blijven luisteren dus naar Somfort op zaterdag. met deze hele Zonnige zaterdagmiddag Welkom allemaal, we zijn er tot aan 5 uur vanmiddag Met nu de single van Amy Winehouse Volgens mij een van jouw favoriete plaatjes Dit is mijn favoriete plaatje. Hier is Back to Black He Yeah. yeah. toegeven. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig voor morgen. Ja, dan komt Sinterklaas met zijn Pieter weer in uh, Zandvoort aan. Zo rond 12 uur op de rotonde gaat het uh, allemaal gebeuren. En CfM gaat daar een live verslag van doen. Ja, Tussen is... 12 en 2... Uh om te beginnen en daarna tussen 2 en 5 het vervolgen. Ja, want uh, Zandvoort in Kennemaland is het programma wat om twee uur begint, gaat het ook uh, allemaal volgen. En wij, zondag in Kennemaland. Uh, zondag in Kennemaland, dat was hem. En, uh, en wij gaan om 12 uur al los. Helemaal leuk. We hebben allerlei verslaggevers al alle op het strand. En uh, ook uh, op het Raadhuisplein. Dus we gaan veel schakelen. En dus, misschien uh, Sinterklaas in de uitzending. Ja, heel misschien. Maar dat misschien kunnen vragen aan de hoofdpiet. We gaan het proberen. Ik vind, ik vind het link. Allereerst een geheel ander nieuwtje. En dat is voor uh, bierliefhebbers onder ons. Want uh, de de prijs van een pilsje aan de bar kan flink dalen als de grote brouwerijen straks gedwongen worden gewone marktbewerking toe te staan in de cafés. Dit voorziet voorzitter Lodewijk van der Grinten van Koninklijke Horeca Nederland. Nu de oorlog tussen kroegbazen en brouwers is losgebarsten, de voorman van de branchevereniging kondigde bij de presentatie van de vakbeurs Horecava 2012 in de rij strijdvaardig aan: niet te rusten voordat de wurgcontracten de wereld uit zijn en de caféuitbaters weer op een eerlijke manier hun geld kunnen verdienen. De de polvereniging voegt de daad bij het woord en is de boer op. Met het door het Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf afgescheiden rapport over de overeenkomsten tussen cafés en brouwerijen. Dus wellicht voor wordt het biertje hey! goedkoper. Applausje vanuit de studio van CFM. <laughs> nou, laten we maar weer snel op plaat gaan draaien. Elke vrijdagmiddag hoor je hem tussen 2 en 5. De Euro Breakdown bij CFM. Niet betrouwbaar, wel. Maar wel snel. En Nickelback staat er ook in met deze mooie nieuwe single. One more to pay. Een lekkere nieuwe single, deze van Nickelback Op de Zandvoortse Radio When we stand together We leven het ritme van Zandvoort Ook op internet www.zfmzandvoort.nl Ouwe, we gaan helemaal met ons tijd meisje op de Zandvoortse radio. <laughs> You're the Maroon 5 and Misery. Dan werd het vijf vanaf 3. Zo dadelijk het weer bericht. Maar eerst even het volgende. Ja, uh, nou uh, het is ook weer de tijd van de Beaujolais Primeur. Hè? Die komt oh, ook die, elk oh, heerlijk. jaar weer erom in, uh, in uh, uh, uh, ja wordt ook geschonken. Want op donderdag 17 november is de Beaujolais Primeur party bij Café Neuf in Zandvoort. Maar de muzikale omlijsting is Saskia LaRoe met band en rapper. Saskia LaRoe is in Amerika door pers en publiek gebombardeerd door Lady Miles Davis of Europe. Nou, dat is een gigantisch compliment. Uh, en is een van de weinige vrouwen die al meer dan drie decennia trompet speelt. Geboren op 31 juli 1959 in Amsterdam, begon ze op achtjarige leeftijd met de trompet. Zonder er ook maar over te dromen later muzikanten te worden. Dat veranderde toen Saskia 18 was. Ze ging wiskunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam. En maakte al gauw een ommezwaai richting muziek. Dus donderdag 17 november de Bozelle Primeur bij Café, Neuf, uh, bij Café Neuf, ja Een muzikale omlijsting door Saskia Larro. Dan is er op 19 9 november is er Saturday Night Fever bij Take 5. 19 november aanstaande organiseert Beach Club Take 5 Saturday Night Dance Fever. Op deze avond staat de Muziekcentraal die in de jaren 70 en 80 veel te horen was in de discotheken. Speciaal voor de avond gaan we terug in de tijd met DJ Anik Ancarnio, Edwin, onder andere Edwin van de Buddha Club, Chin Chin en Estoril, etc. Om nogmaals te genieten van de welbekende klanken. Er is absoluut geen dresscode, maar wil je toch in een disco outfit komen dan ben je van harte welkom. Kaarten in de veren. Voorverkoop kost 7,50 euro voorverkoop bij Take 5 en op de dag zelf een 15 euro. Kaarten zijn inclusief welkomstdrankje en hapje. Dus zet het in uw agenda als u ervan houdt 19 november Saturday Night Fever bij Take 5. Lekker uit je bol gaan op een feestje. Hier is Salford op het strand. Wat willen we nou nog meer? Nou, lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Van die Archies en Sugar. Sugar. Oh, honey, honey. Why my oh. Dat is nou zo leuk van de zaterdagmiddag van CFM. Je hoort de oude muziek gecombineerd met de nieuwe muziek. En uiteraard heel veel informatie en het weerbericht zo rond en nabij half drie. En als ik op de klok kijk, dan is het weer zover. Albertje. Goed, een krachtig en omvangrijk hoge drukgebied met de kernen boven de Baltische Staten en Scandinavië bepaalt dit weekend ons weerbeeld. Een lage drukgebied ten westen van Spanje uh, diept iets verder uit en trekt langzaam naar het noorden. Tussen beide weersystemen in wordt het een zuidoostelijke tot oostelijke stroming droge continentale lucht aangevoerd. De zon schijnt vandaag dan ook flink, maar vooral later op de dag trekt er ook wat sluierbewolking over, behorende bij het lage drukgebied. Het blijft droog en er waait een overwegend matige zuidoostelijke wind. De temperatuur stijgt vanmiddag naar max wel 12 graden. Vanavond en de komende nacht trekt er sluierbewolking over de regio en er ontstaat ook weer nevel en mist. De zuidoostelijke wind draait naar oost tot zuidoost en is overwegend matig van kracht en de temperatuur daalt naar een graad of vier. En morgen, ja dat is natuurlijk belangrijk, hè, want dan komt hij dan komt aan op het strand Sinterklaas. Morgen schijnt geregeld de zon. ...maar er trekt ook sluierbewolking over de regio... ...waardoor de zon soms wat wazig te zien zal zijn. Geen regen, hè? Nee, het blijft in ieder geval droog... ...en okay. er waait een matige oost- tot zuidoostelijke wind... ...de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks 10 graden. Maandag tot en met woensdag is het prachtig herfstweer... ...met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een overwegend matig zuidoostelijke wind. In de nacht daalt de temperatuur naar waarde bij het vriespunt... ...en overdag wordt het maandag nog 10... ...en dinsdag en woensdag een graad of 8. En dan... Even verder kijken naar donderdag tot en met zaterdag. Lijkt het weerbeeld geleidelijk te gaan veranderen. Donderdag schijnt geregeld de zon en blijft het droog. Maar vrijdag overheerst de bewolking en kan er een bui vallen. En ook zaterdag is er een bui mogelijk. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is matig. En de temperatuur stijgt naar waarden van rond de 10 graden. Maar voorlopig houden we het droog. Kijk, dat zijn goede berichten. Dankjewel Albert-Jan. En wil je het weerbericht nalezen, dan ga je gewoon naar www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Voor het meest actuele weer uit deze omgeving. En hier is Steve Loots. Oeh, schattend. Ja, we moeten een plaatje plakje wegdraaien eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, want uh, Sinterklaas is vandaag aangekomen. Niet dat hij een paar kilo zwaarder is geworden. Nee, hij is aangekomen in uh, Nederland. En uh, aan de telefoon hebben wij de hoofdpiet. Echt waar. Goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, meneer van de radio. Hier is de hoofdpiet. Uh. Oeh, goedemiddag. hoofdpiet, Goedemiddag. Goedemiddag. ...dat u nog even tijd voor ons voor CFM heeft. Hartelijk dank daarvoor. Hoe is het nu in Dordrecht? Ja, daar is het natuurlijk heel erg druk. We zijn heel veel kinderen gekomen naar de, de, de landing van Sinterklaas. Hè. Want uh, ja, het was allemaal spannend. De, de, de pieten die zaten achter de hoofdboot, grote boot van Sinterklaas aan. Maar alles is uh, goed gekomen. Dus ik denk dat we morgen ook weer op tijd in Zandvoort kunnen zijn... Naar alle kindertjes die dan weer op het strand staan, hè? Ja, maar ik zag dat er in Dordrecht was een, een speciale Sinterklaas-vlag gehesen, zodat de Pieten wisten waar ze naartoe moesten. Maar die heb ik in Zandvoort nog niet gezien. Nee, nee, nee. Ik denk dat hij misschien morgenochtend wel uh, in alle vroegte even bij het raadhuis uh, of op het strand uh, gaan we neerzetten. Dat uh, Sinterklaas daar ook uh, met de redboot uh, de weg kan vinden naar het strand. He, hebben jullie de, de, de overtocht van Spanje goed overleefd, verder allemaal? Jawel, jawel. We hadden wel een dunne kleine bootjes wat zeeziekte, maar dat is, dat is gelukkig als je aan land stapt gelijk weer over, hè. dan, uh, ja, dan uh, gaat het allemaal weer goed. Jullie zijn een nou, beetje bleek, nou, bleek geworden, of niet? En, nou, bleek zijn we niet geworden. We hebben nog wel een zwarte toetje gehouden hoor. Gelukkig. Ja, gelukkig maar, anders waren hadden we, hadden we niet... Uh, te herkennen, natuurlijk, hè? als we helemaal wit en lijkbleek aan land zouden stappen. Maar wat gaat u morgen allemaal doen hè, met uh, Sinterklaas in Zandvoort? Er staat een oh. heel programma zeker. Uh, ja, wij gaan, eerst, wij gaan eerst natuurlijk de kindertjesverdag zeggen op het strand. En dan lopen we naar, uh, naar het, uh, door de kerkstraat naar het raadhuis. En daar hopen we dan dat de burgemeester daar is, want die ontvangt ons altijd heel vriendelijk. Dat we... ...weer over de daken mogen rijden en uh, de, de pakjes in de schoorstenen mogen doen. Dat moet hij zeggen dat dat mag. En, dan, uh, en daarna dan hebben we nog een kleine optocht door het dorp... ...en dan gaan we naar het uh, kinderspektakel in de stofhal. En hoe laat hoopt u morgen op het strand aan te komen, hoofdpiet? Nou, de, de, planning, de planning is dat we er zo rond 12 uur aankomen. Rond 12 uur, dus ik zou zeggen dat alle kindertjes gaan om half 12 vast heen, want het zal wel hartstikke druk worden. Ja, het is altijd druk in Zandvoort. Hè. Die kindertjes zijn altijd heel trouwens in de graas. Eh. En het weer zit denk ik ook goed mee, dus... Ja, het blijft morgen droog, heb ik net, uh, net gelezen, en een beetje sluierbewolking, maar de zonnetje prikt er wel doorheen, dus het wordt een mooie dag voor op zee. Ja, dat wordt helemaal, helemaal top vanmorgen, helemaal top voor die kinderen. Piet, ik heb nog even een vraag. Morgen dus ook een uh, grote uh, spektakel in de Korver Sporthal. Ja, zeker. Als nou kinderen zijn die nou luisteren naar de radio en daar nog naartoe willen, is dat nog mogelijk? Ja, misschien zijn er nog kaartjes. Dat heb ik nog niet kunnen controleren vanuit Dordrecht of er, bij, uh, of er nog kaartjes verkrijgbaar zijn uh, in de boekwinkel. Goed, dat nou, maar uh, spannend, spannend. En, en, en Zwarte Piet hebben ook allemaal zin om naar, naar Zandvoort te komen. Jawel, jawel, want het is altijd leuk in Zandvoort, hè? met de zee en met uh, en ja. de casino en, en, en het circuit, en dat hebben we allemaal in Zandvoort. Nou, Zwarte Piet op het circuit, dat lijkt me nogal eens wat. Ja, dat, dat moeten we een keer gaan doen, hè. Want Zwarte Piet lijkt wel eens een keer een rondje rijden op het circuit. Met Sinterklaas misschien naast hem, maar uh, ik wil wel eens een keertje een rondje rijden, ja. Nou, ik hoop voor, voor u en Sinterklaas dat, dat, dat de burgemeester er morgenmiddag wel is, want ik weet niet of hij er is, maar ik hoop het wel, maar dat zien we dan wel, hè. En ik zie het ook druk, ik weet het niet. Maar we, zijn, we hebben wel gezegd dat we naar hem toe zouden komen. Dus, en elk jaar lukt dat nog hoor. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik zou zeggen, uh, Zwarte Piet, uh, hartelijk bedankt voor dat je even in, vanuit Dordrecht helemaal live bij ons in de studio wilde zijn. Ik zou zeggen, nog ja. heel, heel veel sterkte in Dordrecht en een goede reis naar Zandvoort. Dankjewel, dankjewel. Het is dan maar een klein stukje nu voor ons. hè? het gaat helemaal lukken. En het weer zit mee, er is geen storm. Dus dat gaat helemaal lukken morgen. Oké, okay, ja. nou, tot morgen. Alle kindertjes, tot morgen allemaal. Bedankt. Dag halfpiet. Dag, Dag. En Pieter, dat zijn we voor altijd. Nou, helemaal leuk. Komt aan. De club van Sinterklaas. Wij zijn pieten. Pieter voor altijd. Een coole pietenfans. En een stoere pietenmeid. We doen erg ons best. Voor de allerleukste baas. Voor trots ons werk, voor die lieve Sinterklaas, wij zijn Pieten. Pieten voor altijd, wij zijn Het is niet weet je nog die keer? Je miste toen de boot en je kwam bijna te laat in Holland aan. Zij pieten, pieten voor altijd. Een coole pietenvent en een stoel. Wij zijn pieten, pieten voor altijd, een coole pietenvent en een stoere pietenmeid. We doen erg ons best voor de allerleukste baas, We doen vol trots ons werk voor die lieve Sinterklaas. Wij zijn pieten, pieten voor altijd. Wij zijn pieten. Altijd. een coole Pieter Vent en een stoere Pieter Meid. We doen erg ons best voor de allerleukste baas. Doen vol trots ons werk voor die lieve Sinterklaas? Now and she Ik heb echt zin in uh, morgen, morgen komt de Sinterklaashuizen uh, rond 12 uur met al zijn pieten hier in Zandvoort. En uh, ja, we hadden ze juist natuurlijk uh, de Piet uh, daarover in de uitzending. Nu nog in Ordrecht en uh, morgen in het gezellige Zandvoort. We gaan uh, eens even kijken of we weer wat berichten voor je hebben. Albert-Jan. Jazeker. En uh, ik heb... Uh, nou... Meerdere kortere berichten. Allereerst weer even iets over de loslopende damherten. Want met de winter voor de deur worden ook steeds vaker de damherten gesignaleerd buiten de Amsterdamse waterleidingduinen. Dit kan een gevaar opleveren op de wegen. De gemeente vraagt u hier rekening mee te houden als u op de wegen rond het natuurgebied rijdt. Zorg vooral in het donker dat u extra alert bent en houdt u zich aan de ter plaatse geldende maximumsnelheid. Het overlastseizoen loopt jaarlijks van november tot en met april. Als u een damhert of ree ziet buiten de hekken van de Amsterdamse waterleiding duiden dan kunt u dat melden bij de meldlijn van de gemeente zandvoort telefoon 5740200 5740200 vermeld waar en op welk tijdstip u het dier hebt gezien Voorts zijn er ook nog bedelvossen gesignaleerd. En uh, niet alleen de damherten zijn een bezienswaardigheid, ook de vossen zijn een attractie. Het zijn echter meer bedelvossen geworden. De gefotografeerde familie, ik heb hier een plaatje voor me liggen, zijn vier jonge vossen met moeder vos op de achtergrond. Ze zijn zeer bedreven om het aan eten te komen. Laat niets op de grond vallen, want ze rennen als een gek erop af. Prima voor een foto, maar het is niet goed voor de dieren zelf. Advies? Hoe leuk het ook is, voer de dieren in hun eigen belang. Niet. Dan, uh, oh, we hebben nu een verbinding met voetbal. Dan gaan we gelijk door naar het voetbal. Kom dan maar ja. in, Joop. Ja, ja, ja, ja. Ik wil met jullie bellen, want er is zo'n doel toegevallen... En uh, toen uh, had ik jullie al een lijn, heel raar. Maar goed, um, dus van nu wordt gespeeld uh, Brokkel Pallendijk tegen Zandvoort. Uh, Brokkel Pallendijk, dat is een uh, nieuwe club in uh, de nieuwe vereniging. In de tweede klasse A vorig jaar gepromoveerd. En volgens mij was dat vierde na-competitie, dus niet rechtstreeks uh, gepromoveerd. En uh, ze doen het, uh, ja. Niet echt goed, 9 nee, wedstrijden gespeeld, 10 punten, dus niet al te veel natuurlijk. Uh, drie keer gewonnen en één keer gelijk. En de restvoort staat weer twee plaatsen hoger. En die heeft uh, 15 punten ondertussen verzameld. We zijn er dus vijf meer dan, uh, dan Broek op Lange Dijk. Uh, zojuist uh, een hele mooie aanval van Zandvoort. de Heus kon naar de achterlijn komen, zette de bal voor. En die Ivo Hopper, degene die vorige week de matchwinner was uh, op Zandvoort zelf, die, uh, die kon de bal erin tikken. En Zandvoort lijkt nu na een minuut of even kijken. Nou, wat zal het zijn? 7-8 uh, met uh, 1-0. Er is de hele tijd al echt behoorlijk beter, sterker. Er zit meer druk op het, op het doel van, van Broek op Langendijk Dan dat de woorden de het moeilijk heeft gehad. Dus dat uh, is gunstig. Laten we hopen dat het zo'n hele wedstrijd kan blijven. Volg tot dus uh, 1-0. En uh, we spelen de achtste minuut van deze wedstrijd. Oké, okay, dankjewel Joop. En graag tot zo meteen. En blijf heel even hangen voor ons. Als je wil. Dat was jouw Fris vanuit Broek op Langerdijk. We staan dus met 1-0 voor. En dat is een mooi begin van de wedstrijd.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 Pass the mirror, mirror Don't stress through the night at a time And my life ain't worried about if you feel it. feel it Got my head on straight, I got my vibe right I ain't gonna let you kill it Hey, when I'm walking past the mirror, mirror Don't hey, you worry about doing what you're gonna do I'm a lady so I must stay classy, I Gotta keep it high, keep it together If I want to get better, see I won't change my Kom weer eens terug horen op de radio. Deze single van Mary J. Blige, hoor, de Just Fine. Zag op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag met weer wat informatie. Ja, en dat is minder, uh, minder uh, plezierig, want de spoorwegovergang uh, gaat namelijk, uh, de spoorwegovergang gaat het uh, weekend dicht. Want de spoorwegovergang in de Sofiaweg van Lennepweg is vanaf volgende week vrijdag de hele weekend afgesloten wegens onderhoud. Tussen vrijdagavond 11 uur en maandagochtend 6 uur s morgens zal de overweg voor al het verkeer ook fietsers en voetgangers afgesloten zijn. Ook is er dat weekend geen treinverkeer tussen Zandvoort en haarlem daarom alweer. Op het traject tussen NS-station Haarlem en Zandvoort aan Zee zullen bussen het treinverkeer vervangen. Eveneens zal buslijn 81 hinder van de werkzaamheden ondervinden en omgeleid worden. Houd alle omleidingsborden derhalve goed in de gaten. Ze blijven maar bezig daar. Ze is het niet het te spelen. geloven, joh. Dus bij, bijna ieder weekend is het weer raak. Hoor. Maar wat oh. moeten ze nou weer doen dan? Ja, geen flauw idee. Geen flauw idee. Schilderen, denk ik. En jij hebt het gehoord hè, over die windmolens die komen voor Zalfoort uh, en Noordwijk. Ja. Heb jij gisteren De Wereld Draait Door gezien? Nee. Daar was Melinda in. Hé, hey, oké. Okay. Weliswaar telefonisch, maar uh, in de uitzending bij uh, De Wereld Draait Door... Ja. Even praten over die windmolens. Ja, het heeft namelijk in de staatscourant gestaan. Ja. Destijds. En uh, zowel Sanford als Noordwijk hebben geen bezwaar aangemaakt. Och jeetje. Maar ja, dat komt omdat er stond vak Q10. Ja. Weet jij wat vak Q10 is? Ik niet. Ik ook niet. Dus. Nou, dat blijkt dus allemaal uh, ja, meer alsnog... voor Zonvoort en Noordwijk te zijn. Maar, maar ze gaan er alsnog uh, weer uh, wel uh, tegen een, een opspraak, of niet? Ja, nou zeggen ze in Noordwijk weer van nou, als ze nou voor de straatverlichting zorgen op de boulevard, dan vinden we het wel oh, weer goed. weer zo'n Althans, zoiets hoor ik. Nou, in ieder geval laten we hopen dat het allemaal niet doorgaat, want echt blij zijn we er natuurlijk nee. helemaal niet mee. Nee. Graag tot zometeen. Deur dans mes chansons, coupé de cire, coupé de son. Suis-je meilleur, suis-je fille, que coupé de salon. Je vois la vie en rose bonbon, coupé de cire, coupé de son. Mes disques sont pleins de roi, dans lesquels chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en une éclatante.